Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die zijn slachtoffer op gruwelijke wijze in Rotterdam vermoordde... heeft van de rechter 24 jaar cel en tbs gekregen. Twee medeverdachten moeten ook lang de gevangenis in, 20 jaar. De moord werd twee jaar geleden gepleegd en staat bekend als de koffermoord... omdat het slachtoffer na de moord in stukken werd gezaagd en in koffers werd gestopt. Waarom de man het slachtoffer om het leven bracht is niet duidelijk geworden tijdens de rechtszaak. Het is een einde van een tijdperk. Op bol.com heet vanaf nu Bol. Zonder.com. De online winkel bestaat bijna 25 jaar. En toen was de.com wel belangrijk, zodat je wist dat het een webwinkel was. Maar nu is dat niet meer nodig, zeggen ze bij Bol. De ronde van Italië start volgend jaar in Italië. Dat klinkt logisch, maar meestal beginnen grote wieleronders juist in het buitenland. De start is op 4 mei in Turijn, pal naast het stadion van voetbalclub Juventus. Dit jaar werd de ronde gewonnen door de Sloveen Primos Roglic. En een student in Amsterdam is afgewezen voor de studentenkamer... omdat hij of zij een mbo-opleiding volgt in plaats van aan het hbo of de unie. De bewoners van het studentenhuis droegen de nieuwe bewoner voor aan de huisbaas. Maar die zei dus dat dat niet mocht. De studentenvakbond vindt dat niet oké. Okay. Het is een vorm van discriminatie naar ons idee. Want mbo's zijn gewoon studenten. En we vinden het heel schrijnend. Er zijn hiervoor ook wel mbo's geweest die hier nu wel op gewoon een vast contract hebben gekregen. Um... Dus het is dus heel raar dat er nu een mbo'er wordt uitgesloten om hier niet te mogen wonen. Eerder mochten mbo'ers inderdaad er wel gewoon wonen. Maar volgens de verhuurder was dat een foutje en staat er duidelijk in de regels dat het niet de bedoeling is. De woonwethouder zegt dat ze een gesprek wil met de huisbaas. Het weer, veel wolken, in het zuiden, ook wat zon. Het is max 22 graden. Morgen eerst mistig, maar daarna een zonnetje en wordt het zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op de N242 van Heugewaard naar Alkmaar. Bij Industrieterrein Boekelemeer staat 4 kilometer. Op onthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Ja, Vijf gaat, geluksgetallen. Gaat en het was uh, bingo bango. Gaat dan wel belasting I, Ja, 29 zoiets, hè? Zo, zo, zo. Ja, zo, zo, dat zo. is weer uh, voor uh, de overheid.nl. Ja, als je, je AOW'er bent, zoals ik bijna straks, dan, uh, dan is het maar 19 euro. Kijk, uh, 19 19 ja. Nou, ja, ja, ja. Dus dat... Oké, okay, nou ja. Uh, ik sla ze niet over die uh, 250.000 euro. Ik ook niet, ik ook niet. Wat ik, gaan we in de derde uur allemaal doen? We gaan straks uh, bellen met uh, Randall Lawson. Hij zit uh, diep in Frankrijk, of tenminste.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 I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Marveliante My... de muziek van Frank Sinatra en that's live CFM, Race Radio. Bit report.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 Nou, 26, 27 graden zonnetje in Dijon. Zo, ongelooflijk. Ja. ja. Lekker ja. hoor, lekker zonnetje en uh, that's Life, hè, <laughs> zullen ja, ja, me zeggen. Ja, ja, that's is zo goed. Ik lig op het met drie hele mooie vrouwen in het zwembad. Dus ik <laughs> ik aan het ja, maar... ah, gaat wel goed, <laughs> we goed komen hier. Het gaan wel goed komen hier. Zeg Renno, maar uh, je bent niet op vakantie. Nee, ik ben niet op vakantie. Nee, ik ben... Uh, ja, het is, voor mij... Uh, autosport is vakantie, hè? Oh, ja, ja. Beetje ja. dus, dus, uh, ja, wel. Nee, we zitten met, uh, we zitten met, met uh, twee series. De Autopension, Sports, race car Chels en de Comorra ITCC zitten we op Tomeke uh, in Dijon. Ja. En we hebben het net, vooral vandaag... Uh, we zijn net klaar. We hebben vandaag prachtige, prachtige wedstrijden gezien. Prachtige wedstrijden. Onder een heel erg lekker zonnetje. Met enorm veel publiek hier. Het is echt heel erg druk. Ik zie het op uh, de foto's, Jan. Ja, je ziet het op de foto's. En, uh, dus uh, ja, uh, ja, jongens, dit is vakantie. En dan, en en dan, dan is het nog niet eens zondag. Want morgen is denk ik en, de race day. Nee, we, we hebben de race net gehad. We hebben vandaag races uh, uh, gedaan. Oh, okay. en morgen hebben we ook nog een keer uh, voor elke klasse twee races. Heel druk. Maar we gaan nu dadelijk aan de wijn en de Franse kaas. En uh, so. daar is helemaal top. Nou, that, that's, uh, that's live. Ja, ja, that's ja. Ja, life, ja. ja die, hey, die Franse naturen was niet zo gek, hoor. Nee, nee, nee. Ik doe mezelf allemaal niet zo gek. Nee, nee, nee. nee. So. Zeg, Riddle. En wat, wat vind je van de laatste ontwikkelingen in het Formule 1 gebeuren? Van uh, dat, uh, dat bijvoorbeeld... Uh, wat was het? De kwalificatie? Nee, en... Uh, de uh, wat, uh, wat de sprintshoot-out. Oh je? ja, de sprintshoot-out. Ja, oh, dat heb je natuurlijk niet meegekregen vandaag. Uh. Jawel, jawel, ja. nou nee, want heb je al...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 Uh, als je heel goed bent, uh, uh, kan, je daar, kan je dat opzij schuiven en kan je gewoon je dingetje doen. Ja. Want Strol uh, is niet een hele... Uh, heel vaak worden rijders dan heel vaak neergezet. Het is een klote piloot, het, het is dingen en dat soort dingen. Uh, ja, uh, Strol is niet een heel slechte rijder hoor. Hij heeft best wel hele mooie wedstrijden laten zien. Dus ik heb wel zoiets van, hij uh, kan het wel. Maar ja, uh, als het in het uh, kopje gaat kruipen, gaat het fout. Ja. En gisteren ging je allemaal fout volgens mij, dus dat was een goeie. <laughs> zeg maar. oh, ja, dat ging helemaal ja. niet goed. Ja, <laughs> nee, helemaal niet. Maar Rindo, uh, hoe is het jouw vergaan eigenlijk? Want je hebt zelf toch ook nog gereden uh, gisteren of vandaag? Mm -hmm. Nee, nee, nee. Ik ben hier alleen maar voor de organisatie. Oh, oké. Okay. Oh. En uh, dus ik mag uh, al die uh, besweten kopjes even knuffen was uit uitkomen <laughs> en de prijzen uit, uh, uitreiken uh, okay. Iedereen uh, geruststellen uh, dat het allemaal goed komt. Oké. Okay. En uh, dan wordt nu druk gesleuteld, want uh, ja, die wagens die zijn toch allemaal wat ouder. Dus ja. iedereen ligt op opnamelijk onder zijn auto. Om weer vanmorgen om, om, om, om half negen aan de bak. Ja. Dus, uh, dus uh, iedereen is heel druk bezig om uh, alles weer klaar te maken voor morgen. We hebben enorm veel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 slipstreamen met die oude auto's. Dus dan kunnen ze echt helemaal in de kontkuipen er voorbij. Wat ze vroeger ook deden. En, de, ja. en gelukkig hebben die toerwagens niet zo'n klepje wat open gehad. Die moeten ze echt allemaal afhalen bij die Formule 1. En dan wordt het weer gereest. En uh, ja, we hebben zulke mooie gevechten vanmiddag gezien, dat was echt gewoon fantastisch. Hm. Met echt bumper aan bumper, met vier man op het rechte en. Zo. En dan was, uh, was het voor ons weer verrassend. als eerste die eerste bocht uitkwam. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Zeker, nee, jij bent in uh, Dijon uh, in Frankrijk, je hebt ook nog Paul Ricard natuurlijk uh, daar in uh, ja. Frankrijk. En daar hadden we ja. woensdag uh, gewoon een uh, tweede Nederlander in de Formule 1, hè? Is dat zo? Ja, Ste Stefane Koks, ja. uh, die heeft uh, daar uh, in de Alpine uit uh, 2012 uh, rondgereden. Dat is uh, de, de, de, de tweede vrouw die dit jaar in de Formule 1 rijdt. We hebben het Engeland gehad die toen de Fumule 1 uh, heeft getest. En Stefane Cox ook. Uh, ah, maar he, Stefane Koks kan best wel een beetje sturen hoor. Ja, zeker, zeker, zeker. Heeft ja. ze van de vader waarschijnlijk... Uh, ja, het zou wel wel weer iets met te maken. Die, uh, het zou wel zijn geweest dat ze het mochten. Nou ja, nee, het ging om... Uh, ze hadden, uh, tijdens uh, een Formule 1 of zo hadden ze een keer uh, besloten... dat ze een uh, prijsvraag uh, zouden doen. Nee, een, uh, een uh, ja. competitie tussen uh, sportjournalisten van uh, de Formule 1. Die moesten tegen elkaar ja, gaan top. racen. En toen kwam uh, Stefane Cox, drie van de vier racers... als nummer één over de finish. En toen uh, won ze ja, deze prijs.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 Zeg Rendel, ja, over, over, over, over, over geluid gesproken. De, in, de, in de lokale bladen worden de lezers al gewaarschuwd... voor het Varnek uh, GT World Channels uh, uh, ja. evenement. Ja, weekend. Ja, 13 en 15 ja. oktober hier is de antwoord. Uh, ja, uh, live. er ook bij. Wat zeg je?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 Rossi. Ja. Ja. ja. Wauw. Dat zijn twee wielen. Dat zijn er twee te weinig voor. Ja, mij. ja, ja. Daar heb ik niet zoveel mee. Voor degene die hem niet <laughs> kennen. Meervoudig MotoGP wereldkampioen. Hè. Dat was nou, een... ja, uh, meervoudig. Volgens mij heeft hij alles gewonnen wat hij kon winnen daarin. is dus, Ongelooflijk. Uh, uh, Ongelooflijk. En man, het... uh, ik, ik, heb, ik, ik heb het niet gezien. Ik heb het uh, van anderen gehoord. Hij kan nog steeds op een paddock. Ook bij de autosport niet normaal lopen over het paddock. Want uh, uh, het moet met bewaking en toestand dat soort dingen zoveel mensen springen nog op die motor. Ja. ja. Hm. En ik, ja en ik heb zoiets laat hem lekker met rust, laat nou, hem lekker genieten uit de sport. Ja, ja ik toch, maar een man.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 Ja, dat, van, dat was wel gewoon vanuit de winkel. Want er ja. moet ook weer gewerkt worden. Dus, zo is dat. Maar, uh, dat gaat helemaal goed komen. Maar uh, nee, daar spreken we elkaar absoluut weer. Goed zo, veel plezier. En, en, en, en, en, en iedereen dacht plezier, hè, want uh, Max kan al wereldkampioen worden. Hè. Ja, Oh ja, vanavond hè. Ja, part, leuk. De maar klaar. Weet je, in ja, Sanford hangen al vanavond. heel veel vlaggen uit hè, Rendon. Dat is wel leuk hoor. Heel veel van, ja, die, ja, uh, van nou, die max stappen met een, uh, met een grote eender erop, natuurlijk. En de beker, uh, die hangen al uit uh, hier.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 Nou, het gaat allemaal feestje worden. Absoluut. Dat is te komen. Oké. Zeker. Jij veel plezier daar ja. in Frankrijk en we spreken tot volgende week. Oké, okay, Proost eh. Hoi hoi. Dankjewel. Hoi. La satin noir sur son teint blanc. À vous peignoir que c'est trop blanc. Oh, oh. A vous c'est trop blanc. Je noierais bien, c'est pour 10 ans Mais j'en prendrais pour cent-dix ans Au moins, au moins cent-dix ans Hélène, je suis pas Verlaine Mais je t'écris quand même Laisse-moi devenir ton amant seul montagnard de tes monts blancs oh oh, De tout tes monts blancs Onze uh, sportverslaggever, uh, Rennel Loos, zat vandaag uh, op locatie in Frankrijk, uh, bijna. Op locatie? Ja, ja dat ja. zat hij zeker. Jongen. Ja, in uh, Dijon, hè? Ja, Dijon. Hij lag, hij lag, hoor. Hij lag, hij in... hij lag, lag hij? Oh, oh ja, met drie vrouwen, hè? Hij lag in het zwembad. <laughs> in het zwembad. No, no, no. Nou ja, uh, 26 graden, ja, daar, ja, dat, ja. dat gaan wij niet redden, maar het nee. is uh, gelukkig wel droog en uh, heel af en toe...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 In zijn velletje zitten, want hier staat koude kleren, maar daar nee, hebben we helemaal geen kleren aan natuurlijk. Vind ik ook zo gedoe die honden in, de, in de kleding. Het is, uh, ja, nou het ja, is helemaal trendy hè? He? Nou, er worden hele artikelen over geschreven. Je hebt zelfs kledingzaken voor honden, echt. Ja, mijn god, zeg.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 hier aan de op straat nummer 05 in Zandvoort. Zeker weten. Nou, ga voor opa of de andere leuke dieren... even een kijkje nemen daar bij het Kennen met Dieren Thuis. Ik ga eens even kijken of ik uh, CFM nog kan ontvangen. Oh. motor. Ja, daar zijn we dan.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 doen daar ook aan mee. En het doel van deze oefening is een landelijke oefening. Is het oefenen van grootschalige waterhulpverlening bij extreme waterkalamiteiten en overstromingen in Nederland. En die krijgen we steeds meer, jammer genoeg. Nou, ik stel op van niet, zeg. Maar ja, nou ja het, ja, het, het ja, zou joh. dan maar kunnen. We ja. hebben er al een paar gehad. Ja, in het ja, zuiden, ja, ja. in Maastricht en Precies, zo. Precies. En hm. de focus daarbij ligt op het evacueren van inwoners en het eh, verlenen van eerste hulp. Daarnaast wordt ook de structuur rond de inzet getest. Denk aan de alarmering van eenheden, het transport naar ramplocaties en het aansturing van eenheden. Ja, dat is altijd natuurlijk ook erg belangrijk dat de dames en heren van de meldkamers daar ook in oefenen. En, nou ja, en de bestuurders natuurlijk, openbaar bestuur, dat die ook oefenen in het...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 Oh. Omdat er in de 15e minuut uh, gescoord is. Maar je hoort het al aan mij. Uh, ja, uiteindelijk is die 0-1. Uh, hebben we niet uh, vast kunnen houden. Uiteindelijk is het uh, 1 tegen 1 geworden. De eindstand van de wedstrijd. Okay. Want uh, Dustin Meinders van uh, Stormvogels. Die scoorde nog in de tachtigste minuut van de wedstrijd. Zo, so, zo. So. En zo werd het uiteindelijk 1 tegen 1. De wedstrijd uh, tegen Stormvogels.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 Let's go, be sure to wait. Voor het uh, raakte plaatje bij uh, Café Beer. Ja, dit is mijn favoriete plaat, hè? Om uh, voor raakte plaatje Scott McKenzie en San Francisco. Los saltos, el poder que te han dado desde el cielo. No, no, no, no, no. no a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste un no Ik ben no en ik en ik ben een truino. ben ik ben een truino. En ik ben een een truino. ik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 Ya te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y, oigo otro y no si no estás Imposible es demasiado tarde Todo is een un desastre Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales ya nada es como Que heb al noches malditas maldita sin tu abrazo. Es Het is estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, a tu amor, jouw liefde, liefde, liefde, Quiero verte, verte, verte, que se acabe liefde,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 It's not a soul Nou, Benno, we in het eerste uur uiteraard Risa buitenhek op uh, visite, zeg maar. Ja. En uh, ja, die zag ik net ineens uh, weer in de studio. Oh. Ik denk hij komt vertellen dat hij zijn bankrekening nagekeken heeft... <lacht> en dat hij toch uh, die 250.000 euro op zijn rekening gestort heeft ja, ja, ja, gekregen. Ja, ja, ja. ja. Dan hebben we hebben het over de euro uh, jackpot die... Uh,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 En uh, ja, die kon vandaag dus haar uh, nieuwe single promoten hier ook. Leuk. Ja, gisteren was een nieuwe release. Dus hij is gisteren uitgekomen. Hoe heet het? Uh, ja, dan, dan, dan, dan moet je even niet te, te, veel, te veel vragen. Mm. Want ik ben nog met een andere, andere lijst bezig voor me. Oh, sorry hoor. Sorry <laughs> hoor. Nee, maar we gaan ook nog eventjes bellen met Catharina uh, Hulters. Uh, zij zou eigenlijk vandaag hier zijn. En uh, ja, dat ging niet vanwege een optreden. Ja, gaat ook door. Hè? Ja, En haar nieuwe single is uh, Ik Laat Je Gaan. Ja, jij moest haar ook laten gaan. Ja, helaas. Ja, ja. Ja, maar goed, uh, de volgende keer komt ze vast wel weer. Oh. Dus uh, nee, dat gaat goed. Uh, ze is al uh, een aantal keren hier in de studio Oh, Oké, okay, dus, leuk. Uh, nee, dat, is wel, uh, dat gaat wel goed komen. Ja. Uh, Perry is dan. Dan gaan we ook eventjes bellen over zijn nieuwe single uh, Hasta la Vista. En even. is dat Los Ballos of uh, niet? Uh, hasta la vista. Hasta, la, hasta la vista. Wie, uh, dat was in werd gebruikt in een film uh, van, uh, ik dacht, Clint Eastwood. Uh, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, ja. ja dat is wel heel bekend, ja. Heel bekend, ja. Ja, en ook uh, volgens mij, in, in, in, in, dat was uh, Swazenegger. Uh, I'll be back. I'll be back, I will be back. Ja, ja, ja. Geweldig, ja. Maar oh, misschien was dat, ja. hij, hij, hij was dat, uh, Swarsjenekker was dat volgens mij. Ja ja, dat is je, ja, ja, ja, ja, ja. Ik haal het altijd door elkaar. Geef ja. geeft niet. Hey, en Rocky Pauw gaan we ook bellen. Oh, wat leuk. Ja, en... Uh, oh, nou, ik denk dat er uh, een uh, foutje gemaakt <laughs> want Die komt volgende Nee, nee. Die komt helemaal Zijn ja, zingel ja. heet ook Hassel Vista. Oh, hè? Hè? Ja. Ik, ik denk dat dat een foutje is. Oh, denk ik denk dat ik ja. <laughs> nou ja... Ik denk de het een Of het is uh, Hasta la Vista weekend natuurlijk. Ja, dat zal er niet zo zijn... als we samen de plaat hebben Ja, als Dat ze allebei bij jou in de uitzending komen. Ja, dat wordt, nou, uh, we gaan het horen dadelijk. Oh, da, ja, leuk. Ik verheug me er al op, uh, Fred. Ja. Ja. Nou... Uh. Uh. Hey. Jo, hey, hey. <laughs> heb je verder nog wat te melden? Oh ja, ja, ja, ja. verzoekplaten natuurlijk. Ja, ja Verzoekplaten zijn ook welkom natuurlijk. De twee uur gaan we lekker uh, wat verzoekplaatjes draaien. En dat uh, doen we uh, via uh, zfmartiesten.nl Dus www.zfmartiesten.nl en, uh. en dan heb je zo'n uh, knop en die druk je op en ja, dan kan je een plaat gaan ja, vragen. En afvragen. dan uh, krijg je daar een mooi vlak, scherm. Nou. En daar kun je alles op invullen. Zelfs als je me niks vindt. Ik weet het ook, oh, <laughs> nou ja. Oké, okay, zfmartiesten.nl en dan vind je het wel. Ja, ja. ja. Nou ja, Fred, ik wens je heel veel succes en plezier natuurlijk, want ja, radio maken en dat moet vooral leuk en plezierig zijn. Ja. Vooral. En, uh, en je hebt gelukkig twee uur, dus uh, dat is ook altijd ja, fijn. Hè? Ja, ik weet niet of er mensen daar blij mee zijn, maar. Nee, nee. Één uur is niks en twee uur begint erop te lijken. Ja. Inderdaad. Ja.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 Oké. Okay. <laughs> Wat hoor ik allemaal? Uh, ik heb geen waar idee. Waar komt het vanuit? Uh, juist pretse Fred, telefoon. Ja, mijn telefoon. Ik ga ja. even uh, opnemen. Ja, ja. Oké, okay, nou, hartstikke vista, Fred. Ja, in En, hasta la vista. en uh, Heel veel uh, plezier. Ja, en, ja, en, dankjewel. en dinsdag is het Werelddag voor de Daklozen, Fred. Dus, uh, oh ja, morgen, en vandaag uh, is het. de uh, okay, ja. uh, uitzending <laughs> van Kinderhof. Is, uh, is het oudere dag, uh, Fred. Uh, uh, dus. Bedeekaaaien. Uh, <laughs> Bedeekaaien, sterk. Dus <laughs> zometeen. Uh. Nou, dat was hem weer, hè, Benno? Ja, het was weer, we gaan weer naar huis. We zitten weer op.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 Let me feel